Goedenavond luisteraars, je luistert naar Kletspraat op Ridder Radio. Ja, ja, we zijn weer in de lucht. Ja, het is uh, donderdag 10 juli 2025 en ik ben Jaap op ridderradio.com. Oké, okay, beste mensen. Ik uh, ben benieuwd hoor. hij. Ik wil allemaal luisteren vanavond. En kijk, het is nou, oeh, het oe, is weer vier minuten over negen. Uh, over zeven, sorry. Ja, vier minuten over zeven. Ik was bijna vergeten dat ik moest uitzending. Ik denk, shit. Het is zeven uur. Oeh, gauw mijn computer aangezet. Mijn laptop hier. En ik zat te eten en ik, ik denk, oh ja, het is donderdag. Gauw, gauw, gauw. Maar ja, hij is nu aan. Ik ga eens even kijken of ik de chat. Even de chat zet. Ik heb de stream in ieder geval aan. het doet het zo te zien. Ik weet alleen nog niet of jullie mij kunnen horen. Dus, gaan we dat even controleren via de chat. Discord, Discord, ja ja. Ik heb een koptelefoon op. Dat kan ik ook gelijk controleren. Of ehm, uh, hmm, hmm. wacht eens even, oh ja, ik moet deze aanklikken, Ridder Radio, uh, um, oh. even mijn bril op, want dan kan die lettertjes de niet lezen, ik zie hier: Radio, zoveel wacht even uh, ja die moet ik hebben, Ridderradio Radio chat. Ik ben niet gemachtig om de berichten, geschiedenis van de Radio-chat te bekijken. Daar gaat het mij ook niet om. Ik wil gewoon kunnen chatten. Ja, vraag ik het niet. Om hmm. te met nitro, ben je bedoeld dat je. Nee, dat gaan we niet doen. Dit is Ritter Radio. Hallo? Hello? Wat is er nou met die Nitro dan? Maar vorige keer kon ik in ieder geval wel. Oh, wacht eens even. Ga verder naar Discord, staat hier. Oh, wacht eens even. Oh. Ik dacht, oh ja, kijk, nou gaat hij open. Maar er zit er weer zo'n een of andere programmaatje. Die wil dat ik Nitro ga downloaden. Maar die moet je betalen. En ik wil niet betalen. Ik wil gewoon chatten. Dit is de Ridder Radio chat. Je bent niet gemachtigd... om de bericht geschiedenis. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat ik... chatten... op Ridder Radio. Daar gaat het om. Dat ik niks kan nalezen... wat er gisteren geschreven is. Dat zal me uh, een worst wijzen. Ik wil gewoon chatten. Op Ridder Radio. Nou. Ja. Kan ik kan het wel lezen, het nieuws. lezen me ga, ga Ja. Nieuwe. Zoiets. Evenementen. Er zijn geen komende evenementen, jawel, jawel. Want zondag. Dat is dan de dertiende, zondag 13 juli. Is er een Ridder Radio dag in Utrecht. En de luisteraars die weten het wel. Weten het. Want dat zou, zo, zo zijn, is het bekend. Onder uh, mensen die vaak op Ridder Radio chat zitten. Maar de mensen die het nog niet weten. Aanstaande zondag 13 juli. Is weer in de Radiodag in Utrecht op de tuin van Guus? Dus dan weten jullie dat ook weer. Uh, ook even kijken of de stream nog loopt. Ik kan niet op de chat komen, jongens. Ik zei, hij is wel open, maar uh, het vervelende is. De, ja, de, nee, de stream doet het niet meer. Nou, jongens, hij is het opnemen, zie ik. Kijk, nou zendt weer uit. En als ik dit doe, dit aan en dit aan, zo, dan zijn we weer aan de lucht. Maar hij is aan het opnemen, want ik heb expres op gelet. Ik heb één keer een uitzending vergeten op te nemen, Dat baalde ik van, want het was een hele leuke uitzending. Er zat hier ontgrendel met nitro, maar waarom? Waarom moet ik dat met nitro? En daarvoor deed je het toch ook gewoon zonder? Hé, hey, nou, nou, ja, ja, ja. Ik zit erin. En jullie me horen? Ja? Ja, kunnen jullie me horen? Ik moet even mijn... Uh... Mijn naam heeft uh, accountklein. Ja, ja. ja, Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik. Lieve mensen, dat ben ik. Uh, het archief draait, zegt mascotte. En Els en Yipsi, die horen ook niks. Hmm. Dat is vervelend. En de stream draait wel weer zo. Ja, draait. Nee. Ja. Even. Oh jeetje. Ja. Oh jeetje. Dan ja, nou kan ik wel gaan op de chat komen. Maar als het goed is, heb ik nou een Discord-app gekregen, want ik had hem vorige keer geactiveerd. En toen, nou ja, hij zit erin, de, de app van Discord. En dat werkt alleen als ik natuurlijk eerst naar de web site van Wedder Radio ga. Ja. En uh, dan ga ik naar Drukker op Discord. En dan moet hij automatisch gaan openen. Ja, kijk, hij uh, zitten erin. Eh. Uh, CPUS op Discord niet online, zeg maar, scotten. Oei, oei, oei. En kan misschien Dreadred uh, iets doen? Hm. Ik weet niet of die daar is. Dus ja, dat, uh, maar ik ben dan aan het opnemen. Kunnen jullie in ieder geval als podcast terugluisteren, want ik heb ook een website. Daar heb ik uh, de Radio aangekoppeld. En, uh, en het is niet afhankelijk van mij alleen, het is namelijk zo, het is niet zo dat ik de chat en de radio stream in enkel op één pagina, dat ik zeg maar de website van Willem de Ridder uh, omzeil. Maar uh, als je klikt op, op de uitzending van Willem de Ridder, of van Ridder Radio bedoel ik, dan kom je rechtstreeks op de Ridder Radio pagina, en dan kom je op de chat... En, uh, en dan kan je dan ook luisteren. Dus het is niet zo dat dat alleen maar uh, dan afhankelijk bent van mijn website. Nee, je wordt omgeleid uh, naar de radio rechtstreeks, en dan kom je op dezelfde manier uit als waar je nu zit, van op de pagina van Ben Drella. Want ik kan het wel doen om de stream, de radio stream rechtstreeks te linken en de, en de chat, maar dat ga ik niet doen, want dan kaap ik het principe. Uh, de website van Redderadio. Dat vind ik niet leuk voor CPA en voor um, Dreadread. Natuurlijk ook voor jullie niet. Dus uh, er is een link, uh, die, die, die zit dan op, op mijn website. Het uh, is gewaaid aan Redderadio. En als je dan op die ene link klikt, kom je op de website van Redderadio. En dan kan je zelf de radio en de chat aanzetten op de site van Redderadio. Zelf, het gaat alleen dan, eh, bij mij zit er dan een koppeling naartoe. Dus, zodoende. Um, ja, even kijken, het is nou al veertien minuten over zeven. Uh, ja, ik ben de, de uitzending ook aan het opnemen, dus mo mocht het niet lukken om uit te zenden, kunnen jullie uh, over... Nou, zeg maar om negen uur of half negen, negen uur. Maar ja, vanavond hebben we natuurlijk ook nog, uh, um, hoe heet je, nog een uitzending om acht uur. En ik denk dat Dirk van om tien uur ook gaat uitzenden vanavond. Want uh, Dirk was er ook uh, maandag. Ik was ook op de chat. Uh, op, uh, was dat ma maandag? Nee, wacht eens even. Ik zat op de dinsdag. Ik zat uh, mij te luisteren en toen zat ik, ben ik uh, op de WhatsApp uh, bezig te communiceren via uh, Sunset en Gypsy Star, zo was het zo. Want die telefoon, die Samsung die ik hier heb, de, uh, daar zit ik niet op Discord. En die andere telefoon waar ik wel altijd via Discord kon chatten. Ja, dat is een heel raar verhaal. Ik weet niet of ik het vorige week al verteld heb maar die is verdwenen in mijn stoel en niet onder de stoel of achter de stoel, hij zit in de stoel. Toen ik ging bellen, ik denk nou dat bellen, want dan weet ik, misschien ligt hij wel onder de achterbank of weet ik veel wat. Dus ik bel en ik voel ineens trillen, en voor mij heb ik het verhaal al verteld. En ik voelde trillen op mijn zitvlak, bij mijn, bij mijn bal, zeg maar, nee wat is dit nou, ik heb toch geen en zo'n eitje, zo'n vibrator in mijn poepeltje zitten? Nee, nee, nee, dat niet. Maar ik voelde wel wat trillen. Ik, dat was die telefoon. En ik probeer met mijn hand via de... Ah, ik heb die rugleuning naar achteren gezet. Ik kon wel mijn vingers erin krijgen. Maar ja, niet mijn hele hand. Want dan zou ik eventueel die telefoon kunnen pakken. Dus daar zit eigenlijk een klem tussen de, de bekleding aan de zitkanten... Van de stoel, van de autostoel en uh, piepschuim. Uh, uh, ja, waar die bekleding overheen zit, daar ergens tussen zit ie. En uh, ja, het kan er wel bij, maar dan moet ik uh, uh, de bekleding knippen. Als ik het doe, doe ik het precies op de naden, zodat die netjes dicht en uit kan worden. Nou, ja. Nou, zie je dat misschien wel of niet. Het ligt er allemaal netjes in. Maar als het niet zo netjes gaat, dan koop ik gewoon twee stoelen ervan voor. Dat het toch nog een beetje uh, netjes uitziet. Toch? Ik, bedoel, ja, ik moet hem toch hebben. De telefoon is gelukkig al niet het allerbelangrijkste. Want het is een, een ja, soort back-up telefoon. Voor het geval dat, dat ik met deze... Reguliere toestel niks mee kan, dan heb ik altijd nog een reservenummer en een reservetelefoon. En ik heb zelfs nog een prepay, een prepay kaart van een derde telefoon, daar zit geen internet op. Voor als het echt uh, alle twee misgaat, heb ik in ieder geval drie nummers, maar die derde gebruik ik bijna nooit. Ja, die tweede die gebruik ik wel eens om te chatten op de radio. En met vakantie neem ik die mee op twee toestellen bij me. Dat mocht uh, er iets uh, ja, met mijn telefoon gebeuren. Het zijn gestolen of wat dan ook. Dan heb ik altijd deze nog. En uh, ja. Ja, Vervelend ook niet op de, op de lijn kan komen. Ja, omdat dat niet automatisch gaat. Hè. Als je dan een bepaalde code hebt. Voor degene die uitzenden. Dat ze hem zelf kunnen opstoten. En de dread is er ook niet voor mij. Want ik zie hem in ieder geval niet op de chat. Maar goed, het wordt opgenomen. Anders dan zet ik het. Uh, ik zet het toch zo, zo online. En dan kunnen jullie alsnog nog luisteren. En ik kan ook de link rechtstreeks van wargeverorg naar jullie toesturen. Dat, uh, dat kan ik ook doen. Of via. Uh, ja, via de, dat kan. ook ja, Want je kan natuurlijk altijd op de chat. 24 euro per dag. Dan kan ik kan de link uh, op de chat van uh, Reda Radio op uh, Discord uh, plaatsen. En dan kunnen jullie die uitzenden alsnog horen. Maar ja, ik ken wel met jullie jullie chatten. En uh, ja, jongens, uh, ja zondag Reda Radio dag. in jullie. Vandaag is zondag 13 juli, Witte Radiodag in Utrecht. Wie komen er allemaal? Dan heb ik alweer die vervelende grote letters. En ik zat hier te eten, ik zat, ik zat spaghetti te eten. En, uh, ja, lekker. Mm, een beetje koud geworden, ja, schok mijn rotzooi, dat was net. Twee minuten over zeven. Die... Oh, het moet uitzenden. Er ja. hm. liep een dame voorbij zag, oh, Ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal zag. Maar, je neemt nauw, die hangen netjes naast elkaar, de twee jongens. Verder zeg ik niks. En, eh... Uh, op zondag 13 juli, aanstaande zondag, weer de radiodag in Utrecht. En die komen er allemaal. Dan. Ja. Hm, hm, hm. Ik zie geen reactie hoor. Ik zie mascotte wat schrijven. En pas als ze het geschreven tekst verstuurt, dan gaan we zien wat ze schrijft. Of is mascotte een man? Nee, het is een man. Ik heb altijd gedacht dat het een vrouw was, maar het schijnt een man te zijn. ja. Ik denk altijd dat het allemaal mascotten Of zo'n mascottepop van een voetbalclub of zo. <lacht> ja, we hebben ook een mascotte in Den Haag, een olievaart. We hmm. hebben tegenwoordig pizza scopen van de Haagse olievaart. Met een zoon tussen zijn snavel. Dat is wel grappig hoor. En erbij praat hij ook nog plat aars. Mmm. hoor. Van naast. Ik heb er nog een beetje... Uh, ja, wat ook Ik uh, een kaaspoeder met mijn kruiden. Geen zin is het kaas, maar is het is een soort strooikaas, dat wel. Ik doe ook altijd over een nasi en over spaghetti en pasta. Producten. Maar ook een nazi. Uh, Nog ga ik altijd wat spel erover heen. En Mascotten schrijft. Ik kon definitief niet helaas. Zou de auto van mijn ouders even lenen. Want die moest naar de APK. Klein probleempje met de handrem. Heb ik gemaakt nu. Maar hij kan maandag pas gekeurd worden weer. En vandaag verliep de APK. Ik wil niet het risico nemen een boete te pakken. Maar ja, nou, het op, hè. Dat kan gebeuren. Maar mm. dat kan ook wel. Ja, hoor. Als die zegt nee, dat risico moet je niet nemen. Nou, je hebt gelijk. Je zal net zien, draai je een dag en dan hoor je ineens gecontroleerd. Een beetje haatje. Nou, heel vervelend allemaal hè? Wat jammer dat ze die komers roost. Nou, dat vinden wij ook. Nou, meer ziedoen, meer vreugde. Ja. Nou. Hmm. Een gypsy die komt ook zondag. Dat hebben we even geregeld. Dus we nee, er staan tegenwoordig zoveel camera's. Ik vind het wel jammer, ja. Nou, ja, we ja, via de camera's kunnen ze dat ook uh, checken, hè? Tegenwoordig. Dan kan je alsnog te klos zijn. Kom, zie je aan Den Haag binnenrijden. Uh, we zijn een tweetag of zo of iets. Je hebt geen milieuvergunning daarvoor. We hangen op een paar plekken in de Haag camera's. De politie houdt je niet aan als je, je ziet met een tweetakt. Dat doet de politie niet. Want daar hangen camera's, hier en daar. Ze vallen niet zo op als die flitscamera's. Maar ze zijn er wel. Want als ze een kentekenplaatje zien, als ze zien hé, hey, dat is een tweetakt. krijg we zelf een bekeuring in de bus. Ja. maar nou wil uh, de gemeente de, um, Rijswijk in Zuid-Holland. die wil ook een, uh, vanaf volgend jaar, als het goed is. een uh, milieuvergunning uh, invoeren voor bromfietsen, ouder. Dan, ja, die van voor 2011 zijn gemaakt. Dus alleen bromfietsen en snorfietsen die gemaakt zijn vanaf 2011, dat zijn allemaal vier tak, er zit geen tweetak tussen. Dan mag je maar, ja, er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die om medische redenen afhankelijk zijn van een tweetak bromfiets. En als je een vergunning hebt, want eh, als je een vergunning hebt voor Den Haag, ik denk iets om drie tientjes of zo per jaar, mag je 40 dagen, eh, 40 keer per jaar rijden maar rij met een blok van 12 uur, 12 uur lang. En als je nou 24 uur eh, blok neemt, ja, nou, je rijdt natuurlijk niet 24 uur achter elkaar, maar ja, bedoel je? Je zet hem meer, je gaat naar het strand of weet ik veel. Je komt na zes uurtjes terug en je bent zeg maar een half uur of een uurtje onderweg. Dan ben je al negen uur kwijt van de twaalf. Je bent natuurlijk niet constant aan het rijden, maar goed. Dat mag ook, maar dan kost het je twee uh, dagen. dus dan houden we er nog maar 38 over. Want het is dan twee keer twaalf uur. Je krijgt twaalf uur per etmaal neem je dan 24. Kost het je twee dagen. Dus dan hou je geen 39, maar 38 dagen over als je een volle dag uh, wil rijden. Maar dan moet je het aangeven. Ik denk via een appie. En, uh, ik heb al zo'n uh, vergunning. Want ik heb ook een appie, maar ik weet niet hoe het werkt. <laughs> maar als ik me meld, dan mag ik gewoon rijden op, de, op de, tussen die tijdstip. Uh, dan, uh, dan moet ik ze het alleen laten weten. Inderdaad, er had best veel camera's, ja. Wel, dat is zo. Ook, ja, vanwege de veiligheid. Uh. Ja. Mm -mm. Nou, je vindt het denk ik, wat is er stil? Ik hoor geen klok. Maar die heb ik stilgezet. En na de uitzending zet ik hem wel aan. maar ik vind dat getik. Zo irritant tijdens de uitzending. Kijk, normaal heb ik er geen last van. Zelfs als ik muziek zit te luisteren, laat ik de klok gewoon lopen. Maar met een uitzending, ja, dan wil je je concentreren op de luisteraar. En dan hoor je dat uh, nog intensiever. Omdat je natuurlijk gefocust bent op de uitzending. En dan gaat het op een gegeven moment irriteren. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ja, daar zijn vastluisterers bij. Die dat ook vervelend vinden. Anderen ander vindt het misschien een gezellig geluid. Een beetje huiselijk geluid. En dan hoor je misschien... een hond op de achtergrond. Of een kat hoor je... snorren. Hoe noemen ze dat ook weer? Ja, dat geeft een gezellig... of een knappend aardvuur. Dat geeft een beetje huiselijk sfeer. Maar dan met een... Een tikkende klok erbuiten, te zeggen. ja. Nou, Oké, okay, dat is dan misschien wel leuk. Weet je, creëer je een soort uh, hoorspelachtige sfeer met een, uh, een, een lekker uh, gezellig warm huis met een uh, snorrende kat en uh, een knappend aardvuur? Ja, niet in de zomer, maar in de winter, uiteraard. Maar goed, knappend aardvuur en uh, en dan een, een, een stem, die heel uh, mooie, warme, vertelstem. En die vertelt hoe geweldig uh, de luisteraars wel niet zijn. En waarom zijn die luisteraars zo geweldig? Omdat ze naar jou luisteren, jouw verhaal willen horen. En dat geeft een, een boost. Een, een, dat geeft een gevoel van een soort erkenning of herkenning en de luisteraar die voelt zich een vertrouwde warme mannen of vrouwenstem en die zo mooi klinkt een geruststellende stem een warme stem stem eh, waar je lekker rustig van wordt waar je met alle aandacht naar luistert zoals bijvoorbeeld de Willem de Ridder hè? vroeger, die kon boeiend vertellen en iedereen die eh, zat als het ware op zijn ridders met de duim in de mond te luisteren wat de Willem de Ridder te vertellen had en Guus had ook zo'n eh, ja, wel een andere stem, maar ook een, een, een bepaalde manier van spreken. Je moest wel naar hem luisteren, weet je. Uh, ja, het had ook een, een, een stem waar het verhaal wordt boeiend door de manier. Zoals Guus dat vertelde en dat was ook zo met, met uh, Willem de Ridder. En die twee worden zeer gemist nog steeds. Eh, boegbeeld Willem de Ridder was er niet meer. Op een gegeven moment volgde helaas ook Guus. Guus Lieber werd. Maar ja... de Radio is er nog steeds. Tot de dag van vandaag. En ja, zijn wat iconen kwijtgeraakt. Ja... Um, en, en ja, Guus was natuurlijk meer dan één keer per uh, week op de radio. Er was wel twee of drie uitzendingen per week of zo. Nog meer zelfs als Willem de Nederland. Dus ja, en als dat wegvalt, zelfs even een leegte. Ja. Maar we herinneren zijn nog steeds en natuurlijk kunnen we nog genieten van de oude uitzendingen in het archief van, van onze Willem. En we hebben ook nog heel veel uitzendingen op een staan eh, van Guus Lieberwerth. En eh, ja, vroeger hadden we Nelly op de zaterdagavond. Nelly de Napel. En die leeft nog. En die is ook met de eigen radio uitzending gestopt. Ja, die missen we ook wel. En, ja. Maar, ja. Het is ook de jongste niet meer. Ik is ook al geweest. Dus, toch geweest is, dacht ik. Twee keer waren we thuis geweest. En, toch uh, was ergens in Brabant, Ja. Ja. Het was alweer een tijdje geleden, trouwens. Meer ja, tien jaar geleden, zeker. Ik heb pas nog een filmpje bekijken nog van, uh, was dat niet 2016, die, die Ridder uh, op, uh, dat was in De Schuur, Theater De Schuur, 19, nee 2016 was dat, dus zo negen jaar geleden en dat was ergens op 2 of 23 september en het was gewoon zomer, zomer weer, heel apart. Ik ben eens dus een keer met, met Danny, die jullie ook wel kennen, van de vrijdag. Een keer uh, met een uh, aantal vrienden van Danny. Een keer uh, op de sterfdag van André Hazes dus naar Amsterdam geweest. Toen was het ook van dat lekkere weer. En een jaar later was het uh, ja, een stuk frisser. Maar het was het lijkt wel zomer. Echt. En dat was ook op die Benefiet. In de radio uh, in 2016 in de schuur in Utrecht. En uh, ja, dat was hartstikke gezellig. Ik heb er nog steeds een filmpje van. En mijn filmpje is uh, ook gebruikt voor, uh, voor die uitzending. Maar uh, waar heet de jongen ook? weer, uh, ja. die, die filmde alles en die heeft dat er ook tussen gemonteerd wat ik gefilmd had. Je mocht zelfs op de Theramin spelen. Van Gypsy Star. <laughs> Wel leuk hoor. Ja, heel bijzonder, ja, maar mm, zondag neem ik een instrument mee, dat is een duimpiano. Hoe heet, hoe heet zo'n ding ook weer? Konga, kon, weet ik veel, komt uit Afrika. Het is een, voor de mensen die het niet kennen, luisteren, ga ik even uitleggen wat een duimpiano is. Het komt uit Afrika. Het is een, uh, ja, zeg maar een, uh, vergelijk het met een sigarenkistje, met een rond gat in het midden, net is met een gitaar. En er zitten twaalf pennetjes, twaalf, aan elke kant twaalf of zes. En dan ga je met je duim, en je houdt dat ding zo vast als een boek, zeg maar. En dan ga je met je duim, ja, dat is een piano, maar dan met je duim hoor je pom, pom, pom, pom pom, pom, pom, en dat geeft een heel mooi zuiver geluid en die lage tonen echt een volle basgeluid en dat, hoe niet weet een mooi geluid ook en je kan ze ook stemmen ja, het is heel moeilijk hoor, stemmen want uh, die mogelijkheid is dan er zitten van die dingen in van die schroefdingen maar ja, als je zo'n ding laat lekker zoals het is want het is zondags zo'n ontstemd. Uh, en die dingen zullen niet gauw vals klinken, omdat ze best wel stevig, ja, het is van metaal. Dus. En uh, ja, zo leuk, leuk hoor. Die, en die ga ik meenemen zondag. Ga ik opspelen. Een beetje experimenteren en zo. Ja. Nou ja, ja, ik weet niet of uh, elektrische muziekinstrumenten gebruikt mogen worden. Of niet, want de vorige keer wilde men dat er alleen maar akoestische instrumenten werden gebruikt. Nou ja, die duimpiano van mij is een akoestisch instrument. Dus die kan ik met een gerust uit meenemen. En uh, Bobby rijdt met me mee. Uh, die ga ik op half vanaf Schiedam of Rotterdam waar die ook woont. Want dat was ook weer van huis geloof je. En uh, nou, kijk. Uh, als ik op de 1 uur ben, uh, ja, voor 2 uur of zo, of het 2 uur begint te redden, dan geloof ik. Ja, dan zijn we er al. Het is, het is, het is wow, ongeveer een uurtje rijden. Het is bijna net zo ver rijden als naar Amsterdam. Dan ben je ook binnen drie kwartier uh, ben je daar. Dus, ja, in Utrecht. Ja, ja. Dat is zo hoor. Ja, die akoestische gitaar. Deze heb ik nog niet zo heel lang. En dat, ik dat speelt gewoon. te <lacht> nou, ik weet niet hoe lang het had geduurd. Maar dat was allemaal live, hè. Met een Russische zes snuivige maatje. De gitaar. Gaan we eens even kijken wat de chat allemaal zegt. En ondertussen zie ik dat het alweer kwart voor acht is. Uh, schakelen naar Jaap graag. Ik kom net binnen thuis, zegt de uh, CPR. Ja, oké. Okay. Maar om 8 uur begint uh, dingen zo, hoe heet ze ook weer? Uh, Sinsinria, sh -shinri, sh die begint straks om 8 uur. En ik ben in de lucht. I am on air. Welkom luisteraars, daar zijn we dan. Maar u hoeft niks te missen, want ik heb uh, de laatste drie kwartier, tot nu toe neemt hij nog steeds op. Jullie hoeven niks te missen. Nou, als jullie vanavond helemaal klaar zijn met uitzenden, uitzending je morgen, uh, kun je me horen via de podcast? Stuur ik jullie via deze chat wel een link. En dan kunnen jullie de hele uh, podcast horen. Maar nu horen jullie me live. Hè? Ik kom definitief niet helaas, zeg maar, Scott, Ik zou de auto van mijn ouders even lenen, maar die moest naar de APK. een probleempje. En Cindy vindt dat niet leuk, en dat snap ik wel. Hé, hey Cindy, ja, die gaat straks uit zijn om acht uur, hè. En ik denk dat om tien uur Derenkan de beurt is, dacht ik. Want ik heb hem wel gehoord op, eh, uh, uh, naar de zo Die komt sowieso naar dag Hebben we even geregeld. Ik kom ook. Uh, en komt. Ja, nou, Cindy komt ook. Hey, Singerie, ik neem een duimpiano mee. <laughs> Hoe vind je die? En... Uh, Gezellig, Ipsi, zeg Els. Ja, eh, ja, gezellig. En dit keer weer op zondag, hè. Ja, op, op, op zondag. Ik zat steeds in mijn hoofd morgen, of nee, morgen is het vrijdag. Zat ik al zaterdag te denken, want dan natuurlijk gewend als vroeger was dat er op zaterdag. Ik dacht, ja, dan kun je de andere dag lekker uitslapen. maar je ja, moet natuurlijk werken zo, op maandag. Dus ik denk elke keer... Oh nee, oh nee, het is op zondag. Zondag 13 juli is het Rederadiodag. Ook de tuin van Guus in Utrecht. Het is allemaal komen gezellig. En, eh, en je hoeft ook niks te missen als ze niet gaat, maar het is natuurlijk wel leuk als ze wel gaat. Want het wordt ook voor een deel ook live uitgezonden als alles goed is tenminste ook uh, live uitgezonden vanaf de, ik weet niet hoe laat dat begint, de live uitzending vanuit de tuin maar, uh, maar ja, we zien het allemaal wel uh. dus uh, ik neem in ieder geval sowieso mijn telefoon mee, ik kan toch die andere telefoon uit mijn auto's toe kan krijgen, want hij zit helemaal inge, ja tussen de bekleding en het schuimlubber erin. en ik kan er met mijn hand net niet bij. Als CPR niet komt, dan kan ik eventueel ook wel streamen, zegt Gypsy Zou Ja, dat klopt, want Gypsy heeft het al vaker gedaan, hè. Ja, klopt. Dat, eh, dat zou, eh, zo kan. Maar ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Hè? Ik vind het altijd wel al gezelliger op de radio dagen. We hebben ook eens licht weer gehad. We hebben, weet je wel, de eerste keer dat ik daar kwam, ik dacht dat dat 2012 was of zo. Dat was op de tuin warm zeg. Maar ik heb ook eens een jaar gehad. Dat zaten we binnen in die uh, ja, in die kast zeg maar. Dat plastic zeil. Dat rond ronde ding. En toen was Willem de Ridder er ook. Want de laatste keer dat Willem de Ridder op de tuin was had hij een baard. Want toen had ik, uh, toen was ik met de trein gekomen. En toen kwam ik samen met de gypsies. Daar liepen we naar de tuin toe. En dan kwam Willem net aanlopen. Met een baard. En dat was de laatste keer dat hij dat op de tuin was geweest. Want hetzelfde jaar is hij toen overleden. Toch 2022. Dat komt aan dat mijn moeder ook dat jaar is overleden. Die was uh, al iets eerder. Die was 11 uh, juni overleden. 11 juni 2022. Dat is alweer Drie jaar geleden, wat gaat dat hard he. Alweer drie jaar geleden joh. Ja, dus. Uh, maar hey, jongens en meisjes, het is dus tien voor acht. Dus we hebben nog even. Het was nog leuk. Uh, ja, dat was een mooie radio nou, dag. We waren toen allemaal stoont. Zeg hebt precies daar. Allemaal stoont. Ah, Cindy zegt paskotten. Allemaal stoont, zo stoont, als een garnaal, zijn we allemaal, zo als een garnaal, dat zijn we allemaal, ja la la la la la la la Ik zal even wat opsturen, ik heb iets leuks voor jullie. Ik ga even sturen naar uh, Gypsy Star. en als zij het dan door wil sturen naar de chat hier naartoe... naar de Discord-chat... Jipsy... wil ik een foto naar jou toe sturen... want ik kan het niet opsturen... omdat ik hier geen Discord op heb... een foto doorsturen... en dat doorsturen naar de Discord-chat... als je dat zou willen doen voor me. Zoek deze foto naar Jipsy Star... en die ga ik nu opsturen... via WhatsApp... kan Marielle of de Jipsy Star... doorsturen... Naar de Discord, het is groen en ze zitten met z'n tweeën, met z'n tweeën in één en die gaat uh, nu naar Egypte. als het goed is hebben Yipsy hem uh, nu binnen en als ze wil, kan ze hem op de chat plaatsen van de Discord van Ridder Radio. Dan kunnen jullie allemaal zien, iedereen die op de chat zit. Wat voor foto ik ga plaatsen. Voor iets wat ik tot leven heb verwekt. Door het, eh, nou ja, goed, dat zien jullie zo wel. Jipsi, die heeft een baarmoederoperatie gehad in 2022. Schrijf ze. Kijk, dat is hem. Dat is hem. Een, een plantje, die, die zit is een plantje van drie weken oud. Ik had drie weken geleden zaartjes gedaan. En nou, binnen een week zag je al een blaadje uit de grond komen. En ik denk, dat is snel. En ik ga hem uh, komende week, ga ik hem in een hele grote pot doen. Ga ik, uh, um, het is nu vrijdag, of uh, donderdag. Het is nu donderdag, dus uh, zaterdag ga ik een grote pot kopen. Een hele grote, vol aarde. En dan ga ik die baby's uh, die baby'tjes erin doen. Dan worden ze nog groter. En dan uh, in de volle zon, op de plek waar de meeste en uh, de langste uh, de zon schijnt. En ik hoop dat die nog voor de herfst uh, al bloeit en op een uh, ja. Dus ik ben benieuwd. Het zijn twee plantjes? Het waren eigenlijk vier zaartjes die ik vorig jaar gekocht bij een grow shop in Den Haag, dus in binnenstad. En daar vonden vier, deden het er maar twee. En ik had er eigenlijk, er drie voor de, uh, uh, ik kreeg er vier voor de prijs van drie. Of dat de drie tientjes was of zo. Maar dat doen er maar twee doen het. Maar als het vrouwtjes zijn, dat zou mooi wezen. Want dan geven ze uh, ja, bloemetjes. hè. En ja, die moet je dan uh, toppen. En dan kun je dat uh, verwerken op de een of andere manier. Roken. Ik rook het zelf niet meer, af en toe blauwde ik wel eens, dat is gewoon meer voor de gezelligheid, maar ik ben daar het is eigenlijk helemaal, uh, oké, okay. um, ze zegt je moet ze wel even apart zetten, elk hun eigen pot, anders gaan ze met elkaar concurreren, nou wat, dat doen ze nu al, want de een is groter dan de ander, dus dus ik denk wel, de, ik hoop dat ik ze heel uit elkaar kan krijgen, want de wortels, die zullen, want je ziet al behoorlijke wortelvorming uh, hoor, moet ik zeggen, want het is potjes transparant plastic. Je ziet zo de wortels, die zitten al bijna tot aan de bodem. Ik heb al bij Albert Ein, die potjes, uh, oosterse heet de kip? Nou, die potjes zijn het, die heb ik bewaard. En daar heb ik die twee dingen in gedaan, om ze op te kweken. Die, uh, die witte plantjes. Dan wil ik ze in een grote pot doen. Misschien doe ik ze allebei in een aparte grote pot. Ga ik even kijken bij... Uh, hoe heet die zaak ook weer? Hornbach of, of bij de Gamma. Een hele grote... Bij karwei, Een hele grote pot. En dan een hele zak aarde erin. En dan doe ik ze apart. En maar hopen dat ze het doen. Ik had ook een plant, een nortensia. En die had ik uh, uit de grond gehaald. Een kleintje als een... Nee, een mini vlinderstruik. Een kleintje. Uh, je kan het beste de wortels helemaal afspoelen, zeg maar, scotten. Alle grond eraf. Dan kan je ze uit de kale apart in de ene pot zetten. Ja, beter ook in een eigen pot, zegt de wet ook. Oké, okay, nou dat ga ik dan ook doen. Nou, ik wil kijken. het is niet strafbaar, want je mag ook vijf plantjes hebben en ik heb er maar twee. Alleen ja, als, als ze bloemen geven, als het lukt, ik ga ze niet zelf toppen, want ik heb er totaal geen verstand van. Ik laat het wel doen aan iemand die een verstand van heeft. Misschien willen jullie het wel uh, doen. Cute. Hopen op een Indian Summer, want... Je bent wel laat, ja? Ja, dat klopt. De, de moe, graafie. Ja. Ja, ik hoor zelfs de mensen op straat. Uh, kan ik heel goed horen praten. Dat komt omdat ik een koptelefoon op heb. En die heb ik op die microfoon aangesloten. En... Uh, ik kan ze. Uh, Binnen houden, gaat wel hoor, dat kan. Dat kan ze ook binnen Maar ja, dan gaan we eh, wat, we, ik weet niet hoe groot ze worden als ze in een behoorlijke pot staan. Hoe meer grond ze hebben, hoe groter die planten worden. En als ze ineens een kapmis nodig hebben om door de kamer te lopen. That's how, uh, last year started some seeds on the 28th of August. Oh, wauw. Toppen hoeft niet. Oké. Okay. Dan doen jullie dat voor me dan. Wat toppen. <laughs> ja, dan moet je wel helemaal naar Den Haag. Maar uh, toppen hoeft niet. Je kan zo die hoesjes of die bloemetjes eraf halen. En te laten drogen dan, die, die, die, die, die dingen. En dan kan je het in je, in je, in je roken. Nou. Ik had een collega die had een eigen grote wietplant in zijn tuin. Eén, dat was één plant. En die ving 2500 gulden. Die liet hem uh, toppen. En die kreeg 2500 euro in zijn handen. Uh, gulden, gulden taart was dat. Ik kreeg die 2500 euro uh, gulden in zijn handen gedrukt. Ik zou zo, dat is lekker verdiend. Maar ja, dat is maar één plant. En dat is natuurlijk vanaf het vroege voorjaar. Tot zeg maar juli, augustus of zo. Dus ja, daar kan je ook niet van leven al die maanden. Dus, maar ja, als je dan dertig van die plantjes hebt, dan kan je er leuk van leven. Hè? En je hoeft niet, uh, ja, 3000 euro per maand verdiend. Dan heb je toch genoeg. 2500 gaat ook nog hoor. Maar ja, tegenwoordig is alles zo duur, jongens. Ja. Doppen doe je vaak binnen, zodat de planten wat lager blijven, Want groeien ze te snel tegen de lamp. Je hebt dan wat betreft een betere lichtverdeling. Ja, daar zijn ze een gevoel voor, hè, voor licht. We hebben nog één minuut, lieve luisteraars. En dan gaan we over naar Sinri. Daar ga ik ook mee luisteren. Dan doe ik... Eh, een zegt, bedoel je als toppen zegt misschien oogsten. Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook, oogsten, Dorette. Uh, ik bedoel ook het oogsten, want ja, ik heb de plantjes na pas drie weken oud. Ja, ik weet niet wanneer ze ja, bloemen gaan geven, misschien uh, in september of oktober. Ik ben een beetje laat, ja, ja. Dan kan ze ook gewoon eerst buiten laten groeien. Als dan te kijken, dan zet ik ze binnen. Nou, als ze dan gaat oogsten, jongens. Ik denk dat het hele huis naar de. naar de. Uh, cannabis gaat ruiken. Maar ik ga afsluiten, lieve luisteraars. Het is de hoogste tijd. voor Sindri en haar programma. Nou, succes Sindri en mensen. Bedankt voor het luisteren, lieve schatjes van me. Ik zou zeggen, tot volgende week. Uh, donderdag om 7 uur. en hier is Sindri. Ja. Bye bye. is ciao. ciao. En tot een volgende keer. Doei. Doei. doei.